Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De druk op FIFA-president Blatter neemt toe. De Engelse voetbalbond vindt dat hij onmiddellijk moet opstappen. De voorzitter van de FVE zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld... zolang Blatter de baas is. De Europese voetbalbond UEFA praat vandaag... over de voorzittersverkiezing van de FIFA. Die is morgen, maar de UEFA wil dat die wordt uitgesteld of geboycott... Station Amsterdam Centraal is vanochtend nog steeds slecht bereikbaar vanwege uitgelopen herstelwerkzaamheden. Reizigers uit de richting Almere, Hilversum, Utrecht en Amersfoort moeten via Schiphol omreizen of de metro nemen. De problemen ontstonden gistermiddag door een brand in een kabelgoot. Waarschijnlijk duren de werkzaamheden tot acht uur vanochtend. Het maximale bedrag dat mensen mogen lenen voor het kopen van een huis moet omlaag naar 90% van de koopsom. Dat vindt de nieuwe financiële adviesraad van de regering. Vanaf 2018 wordt het maximale hypotheekbedrag 100% van de waarde van het huis. Maar de adviesraad wil dat dus verder verlagen, zodat minder mensen met een restschuld komen te zitten. Het advies gaat vandaag naar de Tweede Kamer. Het vliegverkeer in België zal de komende dagen nog last hebben van de stroomstoring van gisteren. Door een mislukte stroomtest kon de luchtverkeersleiding urenlang niet werken. Het Belgische luchtruim is inmiddels voor 75 procent open. En het kan dus nog dagen duren voordat het helemaal wordt opengesteld. Het is de laatste dag van de eindexamens. Voor de meeste middelbare scholieren zitten ze er al op. Alleen sommige HAVO- en VWO-klassen hebben nog toetsen. Het gaat om de examens Fries, Russisch, Turks, Arabisch en Spaans. Het weer. Vandaag trekt er bewolking over het land... en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen enkele buien. In het weekend wordt het zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, Zandvoort. De techniek is in handen van Daniel Leffert. De redactie is in handen van Yvonne Rozendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie doet Gerry Rutte. De koffie wordt verzorgd, zoals altijd, door Yvonne Rozendaal. En de presentatie doet Henny van der Leden samen met Ari Koper. We hebben het vandaag over een aantal zaken, waaronder het zandsculpturenfestival. En de controle Jansen straks iets over vertellen. Het kids fun park zie gebeuren door wethouder Gerard Kuipers. Bram Molna komt met zijn nieuwe uh, zich voorstellen met Ahoy het nieuwe standpaviljoen wat gelegen is naast Talassa voor de kinderen. Er komt iets uh, een toelichting door Belinda Geurasson over de windmolens... Museumpodium met het optreden van Il Cantori Allegri. En dat wordt toegelicht door Noortje Oliemul en Jan-Peter Verstegen. Het IVN Zuid-Kennemland eh, wordt eh, toegelicht door Erna Schreuder. En er komt nog in toelichting op het pop-up wedstrijdgebeuren van Patrick Berg. Kortom, een heel verhaal. En ik denk dat het wel een heel interessant gebeur is. Kijk even ter linkerzijde van mij naar Henny. Heb je al... Oh, uh, en Hildie schrijft nu ook eventjes aan. Goedemorgen Hildie. Hi. Welkom in dit theater. Dank u. <laughs> Zo zie je maar weer dat alles weer goed komt uiteindelijk. Goedemorgen Hilly. Hallo Henny. <laughs> Hij gaat op de fiets. Hallo. Ja. Uh, <laughs> nou, ik dacht ik, ik heb alle tijd. Dus uh, de dat, rechtst, is dat ja, ja, had je hi, ook. Goeie. Dat is een hele goeie. Ja. Dankjewel. Nou ja, we hadden al even aangekondigd dat jij uh, iets komt vertellen... over, dat, uh, over de Zandsculturenfestival. Ja.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 Uh, beschermlaagje, laagje. En hier zit een laag overheen die nog harder is. Kun je beter een monumentje ervan maken, zoet? Nou wat, wat mij betreft, om... betreft gieten we meer beton. Ja. ja. <laughs> Want het is de bedoeling dat hij um, hoe lang blijft staan? Voor zolang dat hij mooi blijft. Totdat hij in, in elkaar valt. Ja. Oké. Okay. En het is inderdaad de opmaat naar uh, het EK Zands Culturen Klopt. Festival. Klopt. En we hebben een thema waar je helemaal, helemaal gek van wordt. Wat het dan? 125 jaar geleden is uh, Vincent van Gogh overleden.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 Hebben jullie al een voorproefje gezien? Of is dat ook voor um, iedereen een verrassing wat er gaat komen? Uh, nou, de directeur van de Zandacademie, Marcel... die vertelde gisteren dat de kunstenaars nu bezig gaan met hun opdracht. Dat ze daar heel erg blij mee zijn. Het zijn natuurlijk kunstenaars die gaan niet het achterste van hun tong laten zien. Dus die kunnen een ontwerp inleveren. En dan wordt er ook gekeken van, is het niet allemaal hetzelfde? Heb je genoeg variatie? Hoeveel risico ga je nemen, hè?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 nou, uh, we waren gisteren met de auto Met een half uurtje ben je er. Ja, en, en als er met... geen file staan. En de heemstijde is altijd een ramp. <laughs> Dat hebben ze geleerd om ja, daar de, het in te de pissen, ja. geloof ik. Maar het is voor Zandvoort wel eens goed om over de grenzen te kijken, toch? Absoluut. Al ja, was en het maar zij... naar Nieuw-Vennep. Ja. Zij horen bij de, de metropoolregio Amsterdam. En zij steken tenminste hun nek uit. Ja. En uh, uh, iedere andere gemeente die zit er nog over na te denken, zij doen het gewoon. Het komt ook omdat het kleinschaliger is natuurlijk. Nou, er zitten iets van 150 of 170.000 inwoners. In de gemeente Arlem. In de gemeente met en ja, meer. Dus Vennep, natuurlijk. en het is uh, uh, nee, het is gewoon uh, dat zij dat zeggen van nou we hebben een budget vrijgemaakt en wie gaan we er blij mee maken. Want je kan hem ook voor het gemeentehuis neerzetten. Nee, ze maken juist Nieuven blij ja. Ja. daarmee. Ja. En hoeveel locaties heeft Zandvoort ook alweer? Um, wij hebben In het dorp hebben we drie. Want we moeten natuurlijk rekening houden met uh, allerlei uh, andere evenementen. En de, de bouw rondom Albert Heijn. En we ja. hebben er op het Badhuisplein natuurlijk een cluster staan. En ja. als je ziet, het is zo hartverwarmend dat er altijd mensen bij staan. En die willen even op de foto ermee. Ja ja ja, ja, ja, ja. Begrijpelijk hoor, want het is ook erg leuk. Ja. Dit is promotie, uh, puur zang. Ja, dat ja. vind ik ook. En je, je laat als dorp ook zien van dat je bent dan uh, dan uh, uh, patat laat ik ja. het maar heel plat zeggen maar ja, je hebt een bepaald die... imago en een nou ja met stand en, en met cultuur ja, nou, kleding vind ik wel leuk. Ja, maar niet te veel. En patat is ook wel lekker ja, af en toe. Af en toe, ja. <laughs> je wordt er zo wat onder begraven hier. Maar goed, dat wij het met hier met z'n drieën niet voor het zeggen hebben begrepen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ik vind het een heel goed initiatief. Kun kan niet anders zeggen. Ja. Nou, merk je wel dat uh, in de regio wordt dan ook gevraagd... wat is de, de economische spin-off? En, en dat is nou weer zo'n zo bottleneck. Je, je moet met cijfers komen. Dat is en we hebben, mee. Nee, we hebben heel veel media-aandacht.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 En we hebben er gewoon geen hek omheen gezet. Het is vrij toegankelijk. Dus je kunt niet zeggen, er zijn zoveel bezoekers geweest. Nee, nee het is natuurlijk een vraag die niet te beantwoorden is met cijfers. Nee, nee. nee. het is van, wat heeft het voor impact op je dorp? Wat straal je uit? Is ook niet te vangen in cijfers? Nee, nee. Dus, uh... maar het draagt bij aan het totaal. We, ik Lijkt mij wel. Daar ja. doen we ons best Kijk, Je voor. moet niet echt kunnen pinpointen hoeveel het Nou, de opbrengst is. is. Nee, het? maar dat was wel de vraag. Ja, natuurlijk. Ah, maar het ja. kan niet altijd... in. Dit is in dit geval zeker niet mogelijk. Nou, en we hebben natuurlijk Holland Casino als, uh, als hoofdsponsor. En die doet dat ook niet voor niks. Nee. Hè? Ze staan ernaast. En uh, ja. zij zien gewoon dat er ongelooflijk veel mensen plezier aan Tuurlijk. hebben. Tuurlijk. Nou, als zij dat al doen. Ja. Op zeker commerciële niet. instelling. Was, zullen weet. de ambtenaren dat mee mogen zien? Nou. Nah. Nou, onze ambtenaren zeggen nee, het niet. Nee, onze hè? niet. Natuurlijk, maar die anderen. Ja, dus <laughs> jij zegt eigenlijk als het niet een succes was... dan deed de sponsor niet meer mee. Voor Absoluut. de tweede keer. Absoluut. Ja. Absoluut, De echte echt de meerwaarde er wel van in. Ja.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 Het nee, valt ik nog uit wat van elkaar. elkaar. Dat, ja, dat, uh, dat valt echt vast los. Uh, uh, dat weten wij allemaal nog als kind. Emma, Emma ploeteren. Ja. Emma omdraaien... Ja, en dan was het weer weg. Ja. <laughs> oh. Maar jij zei net van dat, uh, die bekisting eromheen. Hè? Ja. Is het de bedoeling dan dat, er, dat het inklinkt? Is dat... Nou, als je het proces ziet en, en, en dat is echt uh, dat ze met zo'n drillboor uh, dat, zo n, zo n dat aanstampen steeds. Er komt een kist en dan gaat het zand erin en dan gaan ze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 ongeluk op het kerkplein onder die boom. Ik weet niet of je je dat nog herinnert. Het ziet er niet uit. Maar dat hele beeld zat ondergepoept. En uh, nou, ik dacht, dat halen we er gewoon even af. Nee. Nou. nee. <laughs> dat was. Ik heb op een gegeven moment een masker op moeten doen. Ja. Er werden mensen misselijk, want het ja. is Ammonious. niet gezond, hè? Ja, het is een soort salpeter ja. euh, achter. Ja, ja. En, ja. en heel voorzichtig met paletmesjes en, en ja. van die andere messen hebben het er uh, afgehaald. Ja. En uh, dan blijft het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 Ja, echt, als, als, je als prijs, niet spuizen, maar je zit ja. natuurlijk wel, dan ja. heb je een bronsbeeld. beeld en jij moet nog bijvoorbeeld naar Rusland je of naar Tsjechië. Je zit ja. 20 <laughs> ja. Ja. ja, Als handbagage ja. dan? Nee, dat dus is rekening moeten we al. wel zijn. Ja. Ja. Nou, spannend hoor. Dus uh, ja, leuk. Wij verheugen ons. Absoluut, ja. heel leuk. Verzeker kijken natuurlijk. Tuurlijk. Absoluut. Ja. Ook al warm. tijdens. Dat dat vind ik ook fascinerend. Niet alleen kijken als het klaar is, maar ja, die fascinatie om te kijken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 Steken voor ja, Zandvoort. Nou, dankjewel. Het, uh, uh, we zijn weer ontzettend benieuwd hoe dat allemaal gaat gebeuren. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja, Wij ja. Gaan, uh, en een zelf. fijn weekend. Dankjewel, oh, jij ook. ook pinkste weekend. <laughs> Wij gaan uh, volgens mij um, afsluiten met Monday, man, Monday, Monday ah, En de mama's.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 Nee, ja, want die, dus is die ook... er dan zo sluipend in. Hè? Het begint misschien klein, zo'n kermis. Maar langzaam maar zeker breidt hij uit, zoiets? Nou, als je kijkt naar het begin. Uh, het is steeds een kermis geweest, maar hij is ja? langzaam gegroeid. En je ziet ook, de kans steeds meer natuurlijk op kermisgebied. Uh, ja. Dus je ziet ook steeds meer attracties. Ja. Zie je ontstaan, uh, nou, die fors zijn. Uh, er was afgelopen jaar zo'n zwaaiarm uh, in het schuitengat. Ja. Nou, daar met name was een hele hoop weerstand tegen. Uh, daar gaan mensen natuurlijk in, die hebben plezier, die maken dan...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 Kleinkinderen kunnen mee. Uh, ik ja, denk ja, dat ja. dat ook wel leuk is. Ja, dan nemen uh, we de suikerspin ja. maar. Ja, ja. <laughs> Je loopt de meestal op een dan, op die kermis. Ja, nou ja, maar dat is ook plezier maken. Gullen we daar ik. weer ja, ja. hyper van worden van de suiker. Nee, ja. nee helemaal geweldig. Dank voor uh, de uitleg en uh, we gaan het zien. Heel graag. we veel moeite jullie te ontmoeten. Dan. Ja. Dank. Ja. En een goed weekend. Heel goed. Gaan we van genieten. Ja, dank jullie wel. Graag gedaan. Wij. Uh,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 nooit op zo groot zijn. <laughs> um, voor de kindje hebben we wel ha kleine hamburgertjes. En uh, ja, we hebben ook um, lekkere schnitzels en uh, fish and chips. Dus gewoon een simpele variant van een lekker wijtinkje. Uh, in uit, oude krant, of niet? Uh, ja, ja, letterlijk in een <laughs> oude krant, inderdaad. En zo we met een mooie frieten erbij en uh, een saus erop. Ja. Nou, spannend. Um, ja, nee, we, we gaan het allemaal zien. bedoel, de, de, de toeloop, de mensen, is dat op dit moment naar verwachting?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 ja, dat zegt wel iets over de locatie, zeg maar. En, ja, en, en, en, en komen de trein uit en dus ze vallen bij jou juist, naar binnen. Of het ja. nou links of rechts ja. is Links Links, ja. rechts uh, zit Bram. Want ik ja, heb toch? begrepen van familie van Andel, want dat is de vorige eigenaar ja. van het strandpaviljoen, dat uh, daarvoor uh, Torolder zat, en uh, zijn vader dan. En verder is er eigenlijk nooit een andere eigenaar in geweest. Vanaf het begin inderdaad, ja. uh, vanaf het fenomeen uh, strandpaviljoens. De ja. oh, okay. ja. Ja, dat klopt. Ja, oké. Ja, dat is leuk. Maar ik bedoel, het, het, het aantal mensen,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 Het is dus natuurlijk een paviljoen uh, met een heel oud concept. Yes, en ook een traditioneel strandpavioon. Ja, heel traditioneel. En het dus, is... net wat jij zit, meer op de jeugd. Maar, ja, uh, ja, families. Dus opa en oma's kunnen terecht. Ja, ja. De ouders. En dus ook juist de kinderen. Ja, maar ja. kleinkinderen waren er ook al. Dus ik <ezielling> weet het. <alities> Alleen opa was er niet. Die moest werken. Dat is heel veel. Maar het is niet anders. Maar hoe ga je dat combineren samen met je strandactief? Want dat lijkt me nog een behoorlijke uitdaging. Dat klopt. En het is ook zeker een even puzzel geweest voor me... om uit te zoeken...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 Slim waar is gezicht dus over nagedacht Dat ja. ja, ja, ja, is net ja. zoals je die ballenbakken bij de IKEA en, en yes. nou, we gaan er en... net niet omroepen over het stroom, en, maar, uh, <laughs> <laughs> Willen de ouders van hun kind uit de ballenbakken. Is het toezicht uh, in, in de speeltuin? Nou, het is uh, wel voor, uh, voor eigen risico. Dus dat zou zeggen dat uh, de ouders er altijd gewoon op hun eigen kinderen moeten letten. Dat lijkt mij heel logisch. Mm. En we, we hebben een mooie faciliteit om ervoor voor te spelen op het strand. En verder uh, ja, ligt er toch de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zo simpel moet het zijn. En, uh, en zo wordt het ook, ja. ja. Absoluut. Ja. ja, maar ik bedoel, als ze inderdaad ouders zeggen van... nou, je mag hier naar binnen en uh, polsbandje om en klaar... en ik kom je straks halen. En er is, gebeurt wat. Ja, kijk, uh, nogmaals, daar moeten ouders gewoon... Een, een, een zelf een oog voor in je zaal houden. Ja. En uh, we zullen uh, heus wel erop letten. Ja. En we hebben een EBO-kist, heel uitgebreid, uh, paraat staan. Ja. Maar ja, ja. mensen zijn opgeleid, toch? Uh, ja, we, we hebben een heel goede pedagoog binnen ons bedrijf. Uh, Dat is trouwens mijn vriendin. heeft eigenlijk verloofd, moet ik gelijk zeggen. Ja, want je gaat binnenkort trouwen dacht je? Ik ga inderdaad ook trouwen. Wat ik ja. hoorde van mijn zoon tenminste dat ja, jij binnenkort ging trouwen. Ja. Dus ja, ja, het stand voor de wereldjes klein. Ja, die heb ik gelijk uh, geclaimd aan mezelf. Ja. Ik weet nog een leuke locatie waar je receptie kunt houden. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Ja. Wel warm ook. Misschien kunnen we een leuk prijsje maken. Ja, dat we... is allemaal al geregeld. Eh. Ja hoor. Ja, dat stond ik. Ja, ja. ja.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 Oké. Okay. Bedankt. Veel plezier. Graag gedaan. Dag aan, en succes. Um, ik, uh, Bram, dit is toch een muziekje voor jou, wat hier gaat komen. Van Shirley Bessie, Goldfinger. Ja, het is dat ook.